8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Kinderen in pleeghuis Staphorst mishandelt. Toch weer nieuwe plannen voor de Kuip. En beursgang Facebook wordt de grootste in zijn soort.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 De kandidaten Blekers, Pies, Wintels en van Torenburg blijven ver achter. CDA-leden kunnen tot het middaguur hun stem uitbrengen. Zo'n duizend wandelaars hebben vannacht meegedaan aan De Nacht voor de Vluchteling. Een wandeling van Rotterdam naar Den Haag. De nacht stond in het teken van ondervoede kinderen in vluchtelingenkampen. De gesponsorde deelnemers liepen 40 kilometer en haalden in totaal zo'n 200.000 euro op. Een deel van de wandelaars is inmiddels gefinished. Er deden ook bekende Nederlanders mee, onder wie Femke Halsema. De wandeling begon bij de Erasmusbrug, waar burgemeester Abu Taleb het startschot gaf. En via Delft en Rijswijk liepen de deelnemers naar Den Haag.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 NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Nederland en China hebben 40 jaar diplomatieke betrekkingen. Die zijn van groot bela belang voor het bedrijfsleven... maar politici hebben het er regelmatig moeilijk mee. We praten zo over met oud-ambassadeur Dirk-Jan van der Berg. De beurzen zijn al dagenlang in mineur en het wordt er vandaag niet beter op... nu Griekenland en Spaanse en Italiaanse banken... verder zijn afgewaardeerd door kredietbeoordelaars. En Misschien wordt de stemming dan wat beter met de beursgang van Facebook. Het bedrijf van Mark Zuckerberg. Facebook's is to make the world more open and En dat blijkt heel veel geld op te kunnen leveren. Want Facebook gaat vandaag dus naar de beurs. De populaire sociale platform verdient zijn geld vooral door advertentieverkopen. In Nederland worden de bestedingen via Facebook geschat op zeker 20 miljoen euro. En dat bedrag groeit snel. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging op bezoek... bij mediabureau Mindshare in Amsterdam. Take a look. Look Facebook. Facebook verdient zijn geld voornamelijk uh, met uh, uh, advertenties. Ruud Lange is van Mindshare. Dit is een mediabureau en uh, wij helpen klanten als KPN, uh, Heineken, Unilever... met het plaatsen van reclame op de juiste plek. En is Facebook tegenwoordig de juiste plek? Ja, wat wij doen is het volgen van consumenten. En uh, waar zij hun tijd besteden in media, daar proberen wij contact met ze te maken namens de merken. En ze zitten veel tijd uh, tegenwoordig op de sociale media. Niet alleen Facebook, ook Twitter, LinkedIn, et cetera. Die wereld verandert enorm hè? rondom uh, de sociale media. Ja, het uh, gaat enorm hard als je ziet hoeveel tijd uh, eraan wordt besteed door consumenten. Niet alleen op een pc of laptop, maar ook steeds vaker op, uh, op een mobiele telefoon.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 Nou, ik denk als je in Nederland kijkt dat Heineken en KLM een paar uh, merken zijn die heel erg uh, actief zijn. Boek uw werelddeal bij het reisbureau of op klm.nl. Heineken rugnummers als één team achter Oranje. Bij ze zijn voor uw leven met Axe ook heel druk in de weer. Die heeft 75.000 fans. Dat is die spray. The cleaner you are, the dirtier you get. Ja, dat is die, die deodorant voor jongeren, zeg maar. Maar ja, deodorant is natuurlijk zich niet sexy. Maar uh, hoe Axe zich als merk profileert, vinden jongeren wel heel leuk. Als je een foto plaatst van een heel leuk, sexy meisje... Axe gaat over, over, het, over het flirten, zeg maar. Dan zitten daar binnen een uur 5.000 likes op. Zijn er ook merken die er nog niet zoveel van moeten hebben? Er zijn altijd wel merken die achterlopen... maar er zijn ook misschien wel merken die er niet zoveel te zoeken hebben. Als je een merk hebt wat, wat een lage betrokkenheid kent... Het kan een wasmiddel zijn, een schoonmaakmiddel. Een uh, uitvaartonderneming? Zou ook kunnen. Al, aan de andere kant zou een uitvaartonderneming ook prima kunnen laten zien... wat voor soort uitvaarten zij verzorgen. Wilt u op een passende manier afscheid nemen? Wij zijn er. En uh, vervolgens uh, kunnen checken met die fans of, uh, of die dat leuk vinden... dat die misschien ook wel zijn uitvaart wil. En daar verdient u uw brood weer mee? Ja, want wij moeten natuurlijk wel die, die, die bedrijven adviseren... om op, op, op de juiste manier met Facebook eh, om te gaan en niet uh, hun fans te spammen. En wat kan het opleveren? Zoals het nu gaat, sympathie voor het merk is voor uh, merken als Heineken en Axe heel belangrijk. Voor een uh, mediamarkt of Kruidvat kan het heel erg de, de transactie zijn, dus een verkoop. Daarom ga ik altijd naar Kruidvat. Daar hebben ze nu namelijk luiers met plasalarm. Zo weet je precies of je baby moet worden. Ik denk dat op dit moment Facebook nog heel klein is, dat er misschien in Nederland... Nou, schatting 20 miljoen euro in omgaat. En ik denk dat het wel heel snel zou kunnen, kunnen stijgen. Tot aan het irritante af. Ik stoor me aan alles wat ik in mijn scherm uh, zie opvloepen... Ja. Bij Facebook is het juist zo leuk dat ik weet precies hoe oud jij bent. Je ziet eruit als 34 en een jonge flitsende uh, uh, verschijning. Precies. Precies, dus ik, uh, ik weet precies dat jij geïnteresseerd bent in sportauto's... want dat heb je ook nog op je pagina weergegeven. Dus ik, ik, ik schotel jou een prachtige uh, Ford of Audi of BMW voor... en dat, uh, dan denk je, oh, dat is best leuk. Ze, ze kennen mij blijkbaar. Maandsverband zal nooit op de Facebook-pagina bij jou verschijnen. Terwijl als je televisie kijkt, dan krijg je hem wel. Het is nog een intelligent systeem ook. Ja, dat is het zeker. Maar omdat je de, de mensen die daar zitten eigenlijk zelf hebben aangegeven waar, wat ze leuk vinden... hoe oud ze zijn, of ze man-vrouw zijn, of ze getrouwd zijn of niet... en daar kan je dan met adverteren heel erg rekening mee houden. Dus reclame wordt eigenlijk minder irritant daardoor. Ja, jongen. Weet je wat pas irritant is? Van die vieze maandverband reclames. On En een aandeel Facebook moet 38 dollar gaan kosten... heeft Facebook bekendgemaakt na het sluiten van de beurs op Wall Street gisteren. In totaal levert de beursgang dan vandaag zo'n 18 miljard dollar op... en daarmee is het de grootste beursgang van een internetbedrijf ooit. Dat is heel redacteur André Meijnenmaar. Goedemorgen. Is Goedemorgen. Hier, um, zal dat de stemming op de beurzen dan wat verbeteren nog, André? Nou ja, het is natuurlijk een enorm event. Hè. Het grootste event, zeggen ze tot nu toe, van, uh, op, de, op de beurzen. En dan in tijden van dat het allemaal uh, kommer en kwel is, links en rechts in de wereld, is zo'n evenement natuurlijk altijd wel een opsteken. Dan kun je even het andere vergeten en je daarop focussen. En het is natuurlijk een hype, uh, om zo te zeggen. Uh, ja. Veel geld, een dure hype. Maar wel een uh, evenement waar beleggers de uh, voorbije weken naar uit hebben gekeken. Precies. Maar de stemming is al dagen slecht, natuurlijk. En nu laten ook de kredietbeoordelaars weer van zich horen. Griekenland is afgewaardeerd, Italiaanse en Spaanse banken omlaag. En vier Spaanse regio's krijgen ook nog een lagere waardering. En wat is de reden voor deze actie van Moody's en van Fitch? Nou, het ging natuurlijk allemaal in de lucht, want we zien allemaal heen dat de economie verslechtert. Uh, landen hebben steeds meer problemen, uh, in het zuiden met name dan om hun financiën op orde te krijgen, komen in problemen. En in die landen functioneren banken banksystemen, onder andere de Spaanse banken en in Griekenland de Griekse banken. En alles bij elkaar opgeteld krijg je dan zo'n situatie... dat, dat ja, als je een land in slechte dagelijk komt te staan... of het minder, slecht, minder goed doet, euh, dan heeft het ook zijn weerslag op banken. En dus krijg je dus ja. dat, dat de beoordelaars kijken naar al die elementen. En een van de beoordelingselementen bij banken is dat men niet alleen maar kijkt naar hoe staat de bank er zelf voor. Maar ook kijkt naar in welke omgeving opereert zo'n bank. En als die omgeving verslechtert, dan heeft dat ook zijn gevolgen voor de banken. En dus krijg je die afwaardering. Ja, die Spaanse banken zitten ongelooflijk diep in, in de vastgoedproblemen. Een portefeuille van meer dan 300 miljard aan vastgoedbeleggingen Waarvan meer dan bijna 200 miljard, dus bijna twee derde, gewoon onder water staat. Nou, dat heeft, dat heeft ze Gevolgen voor die banken. Die moeten extra geld aantrekken. Eh, Hebben ze ook gedaan de voorbije weken. Die hangen eigenlijk ook allemaal aan het infuus. Zowel in Griekenland, Italië als Spanje doen die banken allemaal enorm beroep op, op de Europese Centrale Bank in, in, in Frankfurt. Ja, je zou kunnen zeggen: die hangen niet, die komen niet beter om een zakje geld. Die hangen aan die views, die liggen aan de monitor daar. Ja, en dan zegt zo'n beoordelaar eigenlijk niets anders dan: van we moeten hier een paar treden van afhalen, want die banken doen niet meer. Ze zijn een groter risico geworden dan ze waren. Ja, maar dat is natuurlijk niet nieuw, André. Dat is al een nee. tijdje zo. Dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor Griekenland. Um, wat voor zin heeft het nog om ze dan nog weer eens af te waarderen? Gooi je daarmee ook niet olie op het vuur, maak je de zaak niet nog slechter? Ja, dat wordt natuurlijk de beoordelaars wel verweten dat zij dus met dit soort acties alleen maar de behoefte slechter. We hebben dat gezien in de voorbije jaren ook wel wanneer het ging om, om landen en dergelijke. Minder waren wij zijn met z'n allen bezig om, om Griekenland of Italië of Spanje of Portugal te redden. En dan kwam zo'n beoordelaar er weer overheen met een lagere waardering van zo'n land, waardoor die markten weer in paniek geraakten. In feite doen die beoordelaars niet anders dan wat zij eigenlijk moeten doen, namelijk zij moeten de risico's inschatten van een bedrijf, een land, een bank. En dat doen ze dus. En uh, dan kun je ze niet zeggen van omwille van de omstandigheden en het feit dat men in Europa nog bezig is oplossingen te bedenken of om verzachtende omstandigheden, doen we het een keer niet. Ze delen rapportcijfers uit. Uh, daar kun je blij mee zijn of niet blij mee zijn. Maar in feite doen zij wat ze moeten doen. Alleen hebben wij met elkaar natuurlijk het gevoel van dat het allemaal op een heel ongelukkig moment komt. Ja. En het is een ongelukkig moment, want uh, ja, de situatie in bankenland uh, lijkt te verslechteren. Uh, mensen lijken hun geld ervan af te gaan halen. Het is nog niet het geval, maar er wordt al wel een stijging gemeld hè, in Spanje. En vooral Griekenland ook natuurlijk. Ja, het het Gaat het slecht met de banken? Uh, ja, want uh, je zou kunnen zeggen, er is inderdaad geen bankrum. We zien dus niet de lange rijen nee. mensen voor de banken staan. Dus, maar er is wel een leegloop. Mensen halen hun geld van de bank. In Griekenland is het natuurlijk al maanden aan de gang. Uh, maar de laatste dagen is het alleen maar verscherpt. Dat mensen zeggen, uit veiligheid halen we het geld te, uh, naar, uh, eraf. Zetten we het uh, op, een, op een andere bank, buitenland. Of we leggen het onder het matras. Of we houden het in de zak, weet ik wat waar. Maar in ieder geval, we vertrouwen de banken niet meer. En dan langzaam lopen die banken leeg. En als heel veel mensen dat gaan doen, voor honderden miljoenen per dag... Het telt dat al heel snel, na een paar dagen op tot miljarden. En dat kunnen die banken gewoon niet hebben, die, die trekken dat niet. Dus je hebt eigenlijk een soort leegloop, een soort erosie van het bankenlandschap. En dat zie je in meer landen gebeuren natuurlijk, omdat mensen het niet meer vertrouwen. Nou, wanneer En dat is een van de grote risico's die je momenteel in die die sector ziet. Eh, en dus ook met de hele schuldencrisis. Als mensen het niet meer vertrouwen, dan zien de mensen in de buurlanden dat ook. De Italianen zien ook wat de Grieken doen. En de Spanjaarden zien dat ook. En die denken bij zichzelf, wanneer zijn wij aan de beurt? En als mensen dan, zeg maar, dan in navolging ook maar uit veiligheidsoverwegingen geld weg gaan halen... in plaats op de bank zetten, dan heb je natuurlijk een groot probleem. In Spanje wordt er momenteel ontspaard. Dat wil zeggen, er komt geen spaargeld bij, maar er gaat spaargeld weg van de bank. Ja. Dat is een risico, dat is een groot gevaar in Italië, in Duitsland... In Nederland, daar wordt nog meer gespaard. Mensen gaan in tijden van recessie een beetje op de kleintjes letten... en geld achter de hand houden. Maar als een land begint te ontsparen, dan heb je een groot probleem. Want waar stop je dat ergens? Ja, inderdaad. Financieel redacteur André Meijema, dank je wel. En dan is Griekenland ook het Olympisch vuur nog kwijt. Oké, okay, kost niks, maar toch. Het is onderweg naar Londen. Verkeersinformatie is er niet. Sta geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Kwart over acht geweest, het rommelt binnen de Syrische oppositie. Gisteren stapte Burhan Ghalioun, de leider van de Syrische Nationale Raad, op. Hij vindt de raad namelijk te verdeeld om goed te kunnen werken. Ondertussen is de Syrische oppositie op de grond bezig... om soldaten uit het Syrische leger van Assad over te halen om te deserteren. En dat lukt steeds beter, zo vertelt de oppositie... aan Midden-Oosten-verslaggever Lex Runderkamp. Hij is aan de Turks-Syrische grens. Zo, daar, daar is de grens. Daar is uh, Syrië's grens. En wat zien wij? We zien lichte heuvels. Groen landschap. Het is heel groen hier. Het is heel groen. Uh, olive trees. Ho Hoe lang is de grens van Turkije langs Syrië? Uh, 800 kilometer. Ali heeft al uh, bijna 11 jaar geen Nederlands gesproken. Hij heeft in Nijmegen gestudeerd. Maar uh, taal is moeilijk voor je nu, hè? Ja, het is, heel, het is heel moeilijk. Ik kan je heel goed verstaan. Ali helpt mij bij het praten met Syrische vluchtelingen... die hier in de grensgebied in Turkije worden opgevangen. Eigenlijk is het geen grens. Want Syriërs kunnen erin en eruit wanneer ze willen, geloof ik. Ja, het is echt makkelijk. Dit is ook het gebied waar het vrije Syrische leger... moeiteloos in en uit kan bewegen. Ja, het yeah, is het gebied. One thing to say is... Um, further down we are not allowed to... Stop even not to walk. Wie, sta, wie staat dat niet toe? The Turks. Je bent zelf actief in de Syrische oppositiebeweging? Ja. Yeah. Maar niet als militair. Nee, absoluut niet. No. Je laat journalisten rond? Journalisten. Uh, medicine. Oh oh, is there coming? See the cars? The military cars? See they may come mm -hmm. here. Er komt een, een Turks legervoertuig aanrijden. We gaan even een wandeling maken zonder apparatuur. De militaire truck rijdt ons voorbij. We zijn ondertussen bij een van de vijf opvangkampen langs de Turks-Syrische grens. We spreken drie gedeserteerde militairen van Assads leger. Het aantal soldaten dat deserteert neemt hand over hand toe, zegt een van hen. آه وديت آه 830 اسم عسكري من شق ik heb deze week tientallen deserteurs gesproken. En wat me vooral opvalt is dat de rebellen intensieve contacten zeggen te hebben... met legereenheden die formeel nog aangesloten zijn bij het leger van Assad. Ze vragen om veilige plekken voor hun familieleden, zodat ze kunnen deserteren. We hebben permanent contact en zij geven ons lichting en waarschuwing... als het Assad-leger onze kant opkomt. Maar het zijn niet alleen gewone soldaten die deserteren. Steeds meer hogere officieren tot aan generaals toe kiezen de kant van de rebellen. En daarmee wordt het vrije Syrische leger effectiever... dan in de eerste chaotische maanden het geval was. Mijn generaal geeft nog steeds leidingen aan een brigade van het leger van Assad. Maar tegelijkertijd leidt hij ook 3000 soldaten van het vrije Syrische leger... Het is niet veilig om zijn naam te noemen. Via hem krijgen wij ook munitie in handen. Het verzet heeft een strategie ontwikkeld om desertie te bevorderen. Ze creëren redelijk veilige gebieden op het platteland... die langer of korter stand houden. In de buurt van steden waar het leger van Assad druk is. Zo kunnen soldaten deserteren... zonder in hun eentje lange afstanden te hoeven afleggen. Smokkelaars van het vrije Syrische leger helpen ze eenvoudig de grenzen over naar Libanon, Jordanië en Turkije. Ik geef niet om mijzelf, ik geef op mijn kinderen en familie. Als je die in veiligheid kunt brengen, dan het ik meteen. Nu stopt er een gewone personenauto bij ons. Twee mannen in burger die zeggen dat ze van de politie zijn. Ja. We zijn aan de veilige kant van de grens. Yes, we are. Ga jij zelf ooit Syrië in? Ik ga niet naar Syrië. Mijn vader is een politiek leider. Wanneer ik naar Syrië ga, zal ik worden killed. Hey, de politieauto rijdt door, gelukkig. Onze chauffeur is heel rustig. Of niet? Of worden we nu aangehouden? Misschien een het nou, is vrij Syrische leger, kan het regime van Assad voorlopig militair niet verslaan. Maar ze creëren wel omstandigheden die succes op langere termijn mogelijk maken. Ja, Onderwijl sterven er elke dag tientallen burgers in Syrië. Zolang de internationale gemeenschap geen vat kan krijgen op de crisis in dit gebied. Lex Runderkamp is deze dagen aan de grens met Syrië. Zijn reportages hoort u de komende dagen. Mark Robin Visser is in het dierenpark in Amersfoort tussen de chimpansees. Eh, hebben ze jou ge al geaccepteerd, Mark Robin? Nee, dat wordt langzaam hoor, want ze laten, dat, dat gaat nog wel even duren. Want ze laten niet zomaar iemand toe nee. uh, tot de groep, heb ik, heb ik begrepen. Nee, dat, maar dat, die ambitie heb ik ook helemaal niet, Marcel. <laughs> maar je kwam ze wel eten brengen, dat scoort natuurlijk. Ze mogen straks eten, ze gaan straks eten. Maar ja, er zijn natuurlijk ook nog andere dingen die hier in het dierentuin moeten gebeuren. Moet er moet ontzettend veel glas worden afgenomen iedere dag. En uh, meneer Jan, die is daar uh, expert in. Als ik, even, ik probeer even bij u te komen zonder het glas aan te raken, meneer Jan. Gaat het? Jawel, hoor. Bent u ook voorbereid op het hoge bezoek vandaag? Ja, ik hoorde dat net, dus ik ben erop voorbereid, dus ik heb ze extra gelapt. De ramen worden extra gelapt. Ja. En heeft u ook nog een rode loper of zoiets die u neer kunt leggen? Ja, die hebben we hier. Die hebben allemaal ja. de straat is rood, dus. Ja. We ja. zijn er voorbereid. Ja. ja. want de beroemde primatoloog mevrouw Goedal komt hier vanmorgen op bezoek, en uh, dat is niet de reden waarom de ramen gelapt worden... want dat gebeurt natuurlijk iedere dag. Uh, Jane Goodall, meer dan 50 jaar actief in de Chimpanse-wereld. maar tegenwoordig ook ja, eigenlijk hoedster van de hele planeet, hè, Raymond van der Meer? Ja, ze, ze heeft er echt haar, uh, haar missie van gemaakt... om de hele wereld over te reizen en uh, mensen te betrekken bij... Uh... Bij, bij ja. wat we, dat we onze planeet moeten beschermen met z'n allen. En uh, hoe we dat kunnen doen. Ja. En wat je niet kent, kan je ook niet beschermen. Dat is een beetje haar filosofie, hè? Ja, ze heeft inderdaad een hele mooie, mooie uitspraak. Dan zegt ze... Only if we understand, we can care. Only if we can care, we will help. Only if we help, all shall be saved. Dus ofwel, ja, je kan pas beschermen en helpen als je van dieren houdt en je kan pas van ze houden als je wat over ze leert. Ja, ja. Ja. Bent u een fan van haar? Ik zie als u erover praat dat u wel een beetje glundert. Ja, nou, de, natuurlijk. Ja. Je, je, als je zelf uh, altijd met, met natuur en dieren bent bezig geweest... Dan, dan zijn natuurlijk altijd voorbeeldfiguur. En zij is absoluut een voorbeeldfiguur. Ja. Dus ik ben wel een fan, ja. ja. U bent bioloog en hoofd uh, dierverzorging... Uh, hier in het dierenpark in Amersfoort. Dus niet alleen met de chimps bezig, maar ook met andere dieren. Uh, ze heeft natuurlijk heel veel over de chimps ontdekt. Hè? Bijvoorbeeld uh, dat er sociale structuren zijn... dat die beesten vlees eten. Dat wist men ook niet. Nee, dat klopt. Dat was, dat was voor een hoop mensen een verrassing. Maar dat, dat doen ze inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Ja, u kijkt mij een beetje verrast aan, maar ik heb ook mijn huiswerk ja, gedaan. Ja, heel goed, heel goed. Netjes. Goed voorbereid. Heeft ze nou ook meer universele dingen over dieren geleerd... of gaat het echt alleen maar over chimpansees? Nou ja, het, het, het, ze, uh, haar boodschap is natuurlijk wel heel erg uh, gericht op... op uh, of tenminste, ze, ze weet heel veel over de chimpansees... maar haar boodschap is juist eigenlijk ook wel veel breder... Ja. Uh, van ja, hoe we als mensen kunnen samenleven met de dieren... en hoe we dat op een manier kunnen doen dat we daar, ja, dat, dat goed samengaat. Dus ja. dat er niet de dieren de dupe van worden. Ja. Ja. Dus uh, ja, ze, heeft wel, ze vertelt wel een veel bredere boodschap dan alleen de Nou, We gaan het straks horen hier in Amersfoort, maar niets op een lege maag... We gaan nu eerst de teams maar eens even een ontbijtje presenteren. Goed? Ja, daar hebben ze toch ook wel recht op. Dat vind bent. ik ook. Ja. Oké, okay, gaan we dat doen. Ja. Tot straks. Marco Visser in Amersfoort, dus je hoort hem straks weer. In de stromende regen werd in het Olympisch stadion in Athene het Olympisch vuur ontstoken. Dat vuur werd dan overhandigd aan de Britse prinses Anne. Het belandt uiteindelijk dan in het Olympisch stadion van Londen. Verslaggevers Joris van der Kerkhoof was erbij in Athene samen met correspondent Connie Keesem. Engeltjes zijn het die daar op de tribune staan. Ze staan wel een beetje alleen. Groen jurkje hebben ze aan met daarboven heel veel paraplu's. Ze staan er alleen. Het is niet druk in het, in het stadion. Ze zingen leeftijdsgenoten toe die in het stadion staan met een Engelse en een Griekse vlag in de hand. De presidentiële wacht is er. De president is er ook zelf. Alleen toen die aangekondigd werd... Toen werd er nauwelijks geapplaudisseerd. Je hoorde voornamelijk de regen, de regen zijn. Het Olympisch Vuur komt het stadion in. Nadat de volksliederen zijn gezongen van Engeland. En van Griekenland. En uiteindelijk het zijn het Griekse topatleten die door het stadion lopen. Ja, er wordt Griekenland, Griekenland geroepen en dan gaat het vuur erin. Ik had het helemaal niet verwacht, maar daar krijg je toch kippenval van. Heb jij dat niet? Nee, jij hebt het niet. Ik wel. De man die het allemaal organiseert in Londen, die spreekt de mensen toe. En hij maakt een grap over het Engelse weer dat hij gewend is aan dit weer en dat de Grieken ervoor gezorgd hebben... dat het dus echt Brits weer is hier. En de twee dames die om ons heen staan, die horen hem praten... die zeggen dat hij mooie lovende woorden spreekt over Griekenland. De hoge priesteres is erbij gekomen. Ze heeft het vuur aangestoken. Ze geeft het vuur nu door aan de voorzitter van het Olympisch Comité... En die laat het vuur nu aan iedereen zien in het stadion. En hij loopt dan verder met dat vuur. En het vuur is nu overhandigd aan Prinses Anne. En zo loopt het vuur hier het Olympisch Stadion van Athene uit. En uiteindelijk om binnen een paar weken... ...in het Olympisch Stadion van Londen te zijn. Was het mooi? Was het mooi? Ja. Jullie moeten het eigenlijk zeggen, zegt ze. En jullie moeten zeggen hoe mooi Griekenland is. In de zendtijd voor, uh, voor het Grieks verkeersbureau... ...hebben we hier een vertegenwoordiger van het Grieks verkeersbureau. Ah, oké, okay, het was mooi. Maar ik vond vooral u mooi. Ja, met uw hand op uw hart. Ja. Hij slaat een beetje op een schouder van, ja.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 Uw netwerk van flexibele werkplekken op stations. Met onder andere videoconferencing. Kijk snel op RegisNS station 2 stationnl Radio 1. Het NOS-journaal. Kinderen in pleeghuis Staphorst mishandeld. En twee nieuwe plannen voor het stadion van Feyenoord. Half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van de Putten.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 Een consortium rondbouwbedrijf BAM wil een nieuw stadion op de plek van de Kuip bouwen. Karakteristieke elementen van het oude stadion blijven behouden. Tijdens de bouw die zo'n vier jaar gaat duren kan het stadion gewoon gebruikt worden. Andere grote partij is aannemer Fokker Wessels. Die wil een nieuw stadion op de sportvelden direct naast de oude Kuip. In dat plan blijft het oude stadion behouden voor andere sporten... maar de financiering daarvan is nog niet rond. In september kiezen de directies van Feyenoord en het stadion voor een van de twee opties. Eerdere plannen voor een nieuwe Kuip haalden het niet vanwege de grote financiële risico's voor de gemeente.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 Zo'n duizend wandelaars hebben vannacht meegedaan aan de Nacht voor de Vluchteling. Een wandeling van Rotterdam naar Den Haag. Die nacht stond in het teken van ondervoede kinderen in vluchtelingenkampen. Een deel van de wandelaars is al gefinished, onder hen ook acteur William Spaai. Ja, ik, ik wist echt totaal niet, ik had ook geen idee hoe lang het, ik had gewoon geen idee. En op een gegeven moment dan ga je toch jezelf een soort van deadline stellen. Dat je denkt, nou, je loopt ongeveer toch vijf kilometer per uur, zeg maar, met die rust. En op een gegeven moment dacht ik, nou, nu moet, ik kom gewoon achter je binnen, punt.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 Eén uh, verdachte is aangehouden. Over de toedracht van de schietpartij is nu nog niets bekend. En de technische recherche gaat vanochtend verder met het spooronderzoek bij die gezinscamping de Breienburg. In Cairo is de Algerijnse zangeres Warda overleden. Ze was een van de beroemdste zangeressen in de Arabische wereld. Warda heeft meer dan 40 jaar in Egypte gewoond, waar ze tientallen liedjes heeft opgenomen. But when this week, when tamaya...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 Amour metropolitain, liefde in de metropool, liefdesbrieven in de Parijse metro. Correspondent Ron Linker vond een tijdje geleden een liefdesbrief in de Parijse metro. Achtergelaten door een wanhopige poëet met liefdesverdriet. En Ron ging op onderzoek uit, want wie is de dichter en is het ooit weer goed gekomen? Dit verhaal begint in februari met een achtergelaten liefdesgedicht. Vroeg in de ochtend op lijn 12 op iedere stoel ligt een A4'tje. Het is het relaas van ene Julien die net in de steek is gelaten door zijn geliefde Leïn. En nu probeert hij wanhopig haar terug te vinden en terug te winnen. Door iedere dag een gedicht met een verhaaltje te verspreiden in de metro. Op het exemplaar dat ik vond staat... In het begin waren we smoorverliefd. We verkenden elkaar lichamelijk en geestelijk en we voelden ons steeds meer op ons gemak bij elkaar. Ze zeggen wel eens dat de eerste ruzie tussen twee geliefden... een voorbode is van wat gaat komen. Onze eerste ruzie was op een middag. Ik weet niet eens meer waarom. Wat ik me nu wanhopig afvraag, heb ik toen de voorbode gemist. Liefdesgedicht. Zij, volgens zichzelf. En ook volgens Baudelaire. Een ontmoeting van oost en west... In de atmosfeer van je zwarte haar. Een ontmoeting van woede en liefde in je ogen. Tedere nachten en ochtenden van hoop. Wie was die mysterieuze dichter toch en hoe is dit verhaal afgelopen? Ik heb een poepje die romantiek zijn. Die mettaient en avant zijn beauté. En die me welke en mijn emoties. Gedichten waarin ik haar schoonheid bewonder, vertel hoe zeer ik haar mis en waarin ik dus mijn emoties kan tonen. Julien is een jonge man van begin 30. Duizenden gedichten van hem waren dus te vinden in de Parijse metro. Dat moet veel reacties hebben opgeleverd. De Jean de En de reacties allemaal positief. Alleen maar positieve reacties kreeg hij van de reizigers, en het waren er ook heel veel. Honderden mensen schreven berichtjes terug. En hoewel hij al even gestopt is met het verspreiden van de romantische teksten, gaat hij vanochtend zijn volgers een update geven. We staan in de wagon en Julian wacht totdat hij hoort dat de metro gaat afremmen. Ik zie de feuille, ik zie de feuilles, ik zie de mensen zijn. wat me interesseert is om te zien of er een plek... Vlak voordat de metro stilstaat, vliegt Julien door het gangpad. Op de lege plekken legt hij snel een briefje neer en dan rent hij naar de volgende wagon. Op deze manier heeft hij ook van de reizigers geen vragen te beantwoorden. Hij is er inmiddels echt heel bedreven in geworden. En dan, bijvoorbeeld, in deze station, er is een virage die een moment. Komt. En ik wist dat ik het begin, als het virage voilà. zou hij weet zelfs wanneer er een bocht aankomt. Nou, van al dat rennen, dat moet je wel fit houden. J'avais maigri. Ze zeggen wel dat liefdesverdriet vaak leidt tot meer eten, maar als je het combineert met deze metroacties, dan val je dus toch gewoon af. Julian, update voor de reizigers. Wat heb je erin gezet? Alors aujourd'hui j'ai déposé een uh, poem met een tekst, comme, uh, comme d'habitude, die uh, disait qu'elle était revenue, maar qu'il restait des questions, peut-être, entre nous. Hij heeft Leïn teruggevonden, of ze, in ieder geval ze hebben elkaar teruggevonden. Maar er zijn nog altijd vragen, zegt hij. De actie is dus in ieder geval ten dele geslaagd, want ze heeft dus een gedicht van jou gevonden. Et on a vu, malheureusement, qu'un seul. En. Ik uh, denk qu'elle a trouvé que c'était joli. Maar, comme je vous disais, avant tout, elle a été. Marquée par le fait c'est quelqu'un peu timide. Donc elle était marquée par le fait qu'on parlait d'elle comme ça. En que beaucoup de gens avaient puur des choses sur elle. dat verandert de zaak. Ze heeft er slechts één gevonden. Ze vond het heel schattig. Maar tegelijkertijd was ze ook wel een beetje ontdaan. Dat haar privéleven zomaar op straat. Nou ja, onder de grond dan. Maar hoe dan ook. Voor iedereen te lezen was. En je schrijft dat er nog veel vraagtekens zijn tussen jullie beiden. Waarover precies? Over het verleden ook. Is het na deze rupture en deze coupure entre nous. Wat gaat er gebeuren later? Is het weer een paar jaar? Vragen over de toekomst. Wel teruggevonden dus, maar voorlopig nog niet bij elkaar. Eén ding is duidelijk. Julien stopt met de gedichten, want Leyen wil haar privésituatie beschermen. Misschien is het een goed idee om ook maar even niet te vertellen dat er een interview over haar is uitgezonden op Radio 1. Correspondent Rondlinker in Parijs over Amour Metropolitan. In Nederland verschijnt volgende week het boek Micro. En dat is het laatste boek van science fiction schrijver Michael Crichton. Bekend van Jurassic Park. Maar die overleed in 2008. En toch heeft hij een nieuw boek uitgebracht. Want dit werd namelijk onvoltooid in zijn nalatenschap gevonden. En Amerikaanse schrijver Richard Preston schreef het af. Redacteur Lambert Thewissen las het. Lambert, goedemorgen. Waar gaat Micro over? Het gaat over hele kleine mensjes. Uh, er is een machine ontwikkeld waardoor mensen uh, zo groot kunnen worden... als een vingerhoedje ongeveer. Dat klinkt niet zo geloofwaardig als andere boeken van Crichton zijn... maar hij gebruikt het om dan vervolgens nou ja, de, de microwereld te beschrijven... Hè, waar de mieren rondlopen en de duizendpoten... en hoe gevaarlijk dat is als je uh, anderhalf centimeter groot bent. Ja, dat, dat kennen we wel dat thema natuurlijk. Hè? Want dan worden opeens de insecten levensbedreigend. Ja, Wat tot. wil hij daarmee zeggen? Nou ja, Michael Crichton heeft wel vaker dat soort boeken geschreven... waarin mensen, ondanks dat ze hele geavanceerde technologie hebben... toch in één keer... Nou ja, tegen de natuur moeten. En de natuur blijkt dan toch altijd sterker. En hij, hij heeft altijd die thema's van... ja de natuur moet je blijven onderzoeken, want hij is zo gevaarlijk. Er zitten allemaal gevaren in die wij niet kunnen overzien. En in Jurassic Park waren dat dinosaurussen... en hier zijn dat de mieren en, uh, en de vogels. Ja, ik voel een film aankomen. Ja, het is ze <lacht> zeker te verfilmen, absoluut. Goed, en dan Preston, uh, Richard Preston, die het boek dus afschreef. Hoe, hoe is hij daarbij betrokken geraakt? Richard Preston is een, is een journalist. Hij is misschien bekend van het boek The Hot Zone over ebola. Hij heeft in de jaren negentig geschreven. En uh, hij werd gebeld uh, na de dood van crime. Crichton, Crichton die leed aan kanker. Uh, die had de laatste maanden van zijn leven had hij het boek nog heel druk proberen af te schrijven. Maar hij was maar op een derde gekomen ongeveer. En, en Preston werd gebeld door zijn weduwe en door zijn agent. En zeiden, Goh, wil, wil je kijken of jij hier iets mee kunt? Dus hij werd opgesloten in een kamer in een, in een uh, appartement in New York. Mocht het boek, het derde boek, wat het is, mocht hij lezen. En toen zei hij van ja, ik kan hier wel wat mee. En toen kreeg je ook de notitieboekjes van Crichton. En uh, nou, de, de plot outline die hij al geschreven had. En de, de karakterbiografie. Hij had al bijvoorbeeld al bepaald wie er ging overleven. Die er niet ging overleven. Er was al een soort einde al wel? Er was, er was ongeveer een einde, maar Preston moest ook nog een hoop plug in uh, invullen, want ja, hij had niet het hele plot helemaal uitgewerkt. Dus sommige dingen zei hij van ja, het, het, het lijkt wel ergens naartoe te gaan, maar ja, ik, ik vul het ook maar in. Dus hij gokte erop dat het Michael Crichton die en die kant op was gegaan. Ja. En hij heeft dus het boek zo afgeschreven. En is hij, is hij geslaagd? Is het een goed boek geworden? <hijf> wat, je, wat je niet merkt, heb je de idee, is dat, het, dat er een breuk in zit. Dus je zegt van nou, dit is Crichton, dit is Preston. Dus in zover is het goed geslaagd. En uh, Preston zegt zelf ook, ik ben er nog een keer met de weduwe en met agent van de redacteur van Crichton doorheen gegaan. En bijvoorbeeld, uh, uh, Michael Crichton gebruikte nooit het woord ondertussen, zegt hij. Hij zegt van nee, het was allemaal actie. Er mag nooit iets aan de andere kant van de wereld gebeuren. Dus ze hebben ondertussen hebben ze allemaal uitgehaald. Dus in zover is het goed in de, nee, in de trend van Crichton geschreven. Ja, Crichton is zeer gewaardeerd. Hij gaf zelfs uh, politiek wel advies over wetenschap en politiek. Hoe dat met elkaar samenging. Valt er nog meer van hem te verwachten? Zit er nog meer in die relatenschap? Ja, dus, de Preston die zegt van de, de familie Crichton doet er een beetje geheimzinnig over. Maar er ligt nog wel meer. In. En ja, de uitgeverij die zal natuurlijk ook graag zitten wachten. Want ja, was, die schreef bestseller naar bestseller. Dus alles wat er uitgemogen kan worden uit zijn aalatenschap... dat zal ongetwijfeld op de markt komen. Ja. Preston zelf weet nog niks over een nieuw boek. Maar hij zegt van, ik ben beschikbaar, want ik vond het een leuk project. Dus dan uh, laten ze maar komen. Ja, en Micro wordt ook weer een bestseller. Oh, ongetwijfeld. Ja, alles wat hij aanraakt wordt zo'n beetje een bestseller. Goed. Lambert Theuwissen, we wachten het af. En we wachten natuurlijk ook op de film. Straks dan hoort u meer over Nederland en China, die 44 jaar diplomatieke betrekkingen. Verkeersinformatie is er niet. Geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Want China en Nederland vieren dus feest. 40 jaar geleden sloten... Of gingen de beide landen diplomatieke betrekkingen aan, zo heet dat. Een relatie die gekoesterd wordt door Den Haag en het Nederlands bedrijfsleven. Want China is natuurlijk een economische supermacht en daar kan niemand meer omheen. Maar het is ook wel een relatie waar irritaties op de loer liggen. Onder andere door de verschillende opvattingen over de mensenrechten. Ik ga daarover praten met Dirk-Jan van der Berg. Meneer van der Berg, goedemorgen. Goedemorgen. Van 2005 tot 2008 ambassadeur in China. Tegenwoordig bestuursvoorzitter van de TU Delft en commissaris bij Ziggoo. Ja, die mensenrechten. Um, heeft u daar nou veel mee te maken gehad met, met die ja, gespannen relatie op dat punt tijdens uw uh, tijd daar? In mijn tijd daar heb ik natuurlijk veel met mensenrechten te maken gehad. Het is niet alleen een gespannen relatie. Mensenrecht is een uh, complex begrip waar veel dingen in zitten. Er zijn sociaal-economische rechten, er zijn burgerlijke en politieke rechten. En op al die gebieden ben je natuurlijk actief. En de score van China op al die gebieden is ook erg verschillend. Ja, kunt u dat eens wat nader uitleggen? Hoe verschillend is dat dan? Als je kijkt naar de economische en sociale rechten... dan kun je natuurlijk zien dat voor de Chinese mensen... in de laatste dertig jaar enorm veel verbetering opgetreden is. En ja, dat is toch wel een, een positief punt zeg maar, in het mensenrechtenverhaal. Ja. Kom, Als je kom... kijkt naar de burgerlijke en politieke rechten... dan is ja. de score natuurlijk veel meer gemengd. Ja. Gaat dat niet toch deels ook samen... dat het ook automatisch ook in dat opzicht dan wat beter gaat... Hoe bedoelt u, gaat het samen? Nou ja, als het economisch beter gaat... dat het ook met de mensenrechten wat beter zal gaan. Ja, dat is natuurlijk in zekere zin wel waar. Maar het is natuurlijk ook duidelijk dat op een aantal aspecten van de mensenrechten... er gewoon verschil van mening is tussen het Westen en China. Ja, en, en komt dat nog vaak tot uiting? Want het, is het, het lijkt een beetje verplicht nummer te worden hè, van politici. Nou, we moeten dit punt toch ook weer even aanstippen. Het is altijd een punt op de agenda... als de minister van Buitenlandse Zaken naar Peking komt. ja. Maar ja, er gebeurt er ook iets mee? Trekt China zich er iets van aan? Doen ze er iets mee? Dus streven ze wel naar verbetering? Nou ja, het is natuurlijk vooral belangrijk dat je dit beleid inzet uh, om het uh, uh, verbetering te brengen voor de Chinezen. Niet om in Nederland goede sier te maken. En ik denk dat wat dat betreft de kleine stapjes ook de reis kunnen afleggen. We hebben in de tijd dat ik toen in China zat veel werk gedaan aan bijvoorbeeld het organiseren van seminars voor rechters, voor officieren, van justitie, voor advocaten om de hele rechtsgang in China te verbeteren. Dat is natuurlijk een klein stapje, maar het helpt wel. Ja, maar ook een hele lange reis begint met de eerste stap. Zou een Chinese spreekbord kunnen zijn? Ja, dat is het volgens mij ook, he. meneer Van den Berg. Is de relatie tussen Nederland en China die laatste 40 jaar... In, laten we in dit opzicht kijken, in de mensenrechten, wel veranderd? Ik denk dat uh, op zichzelf dit altijd een element van de dialoog geweest is. En dat op zich is het denk ik niet zo erg veranderd. Uh, maar het is natuurlijk aan de andere kant ook zo dat China een enorm groot land is. En dat onze relaties uh, ja, veel meer behelzen dan ook het, uh, alleen het thema van de mensenrechten. En dat betekent dat de relaties met uh, China natuurlijk vooral in het teken hebben gestaan van de enorme economische ontwikkeling die China heeft doorgemaakt. Ja, dat heeft u in uw tijd daar uh, natuurlijk meegemaakt. Hoe, hoe hard is dat gegaan? Um, dat is uh, uh, ingezet natuurlijk in 1978 met de opening-up-beleid. Uh, um, in China zelf is daar natuurlijk ook enorm veel gebeurd. He? De hele betekenis van staatsondernemingen, de ontmanteling daarvan. Uh, dat betekent dat uh, in het begin het nog erg veel contact met de overheid was. Dat is natuurlijk De rol van de overheid is wat meer op de achtergrond geraakt... maar wel nog steeds aanwezig. We waren natuurlijk uh, uh, vooral een... een uh, is, is er een eend bij u? Of? Dat is mijn telefoon. O, oh, is uw telefoon. <laughs> maar bij, denk ik, vooral eigenlijk een beetje een verandering is opgetreden. Het alstom, wat de verandering van sfeer het is toch het jaar 2008. Van 2000 tot 2008 was het uh, bijna euforisch, zal ik maar zeggen. Wat ja. betreft de economische mogelijkheden. Uh, na 2008 is dat in die zin een beetje veranderd. Dat er natuurlijk de financiële crisis is geweest. Maar in China uh, heeft op de achtergrond altijd het debat gespeeld van... is ons succes nu alleen maar gewaarborgd door te kopiëren wat er in het Westen gebeurt... of is er ook nog zoiets als het Chinees model? En uh, met de gebeurtenissen in 2008... en de hele uh, uh, sequeel van gebeurtenissen daarna... en nu ook dan de Griekse uh, schuldencrisis... Uh, dat uh, is wind in de zeilen van de mensen die zeggen van nou dat zomaar kopiëren van het westen. Dat is het ook niet. Uh, laten we vooral goed denken wat het Chinese model kan zijn. En dat betekent dat uh, ja, het Chinese hemd zichtbaarder meer nader is dan de wereldrok. Mm. Ja want uh, de wereld wordt, wordt ook steeds afhankelijker van China. Het is niet meer alleen maar een afzetgebied voor, voor China. Nee, helemaal niet. Uh, uh, China is natuurlijk onderweg een wereldmacht te worden. Dat is het natuurlijk Echt eigenlijk al. Ja. En dat is niet alleen op het gebied van de economie, maar dat is ook op het gebied van politiek. Daar zijn ze overigens zelf nogal bescheiden over. Maar ja, die rol die wordt hun gewoon in de schoot gelegd vanwege de enorme omvang van het land. Ja, u ging net al terug tot, uh, wanneer was die opening op? Ja, de 70. Ja, 78. Ja, uh, ja 72 uh, zijn dan officieel die, die uh, diplomatieke betrekkingen aangeknoopt. Uh, toen zat u er natuurlijk nog niet. Maar uh, is daar een verklaring voor? Want uh, uiteindelijk zat Mao Zedong er toen nog. Hè? En die heeft toch heel wat levens op zich geweten. Weet u waarom Nederland dat toen aan is begonnen? Er wonen wel 1,3 miljard mensen in China... Hè? Dus uh, ja. om te zeggen van uh, wij isoleren China, dat is toch ook weer... We waren uh, toch de handelsman, ook toen? Ja, dat zijn misschien toen wel de eerste uh, uh, hoekstenen voor gelegd. Maar de mogelijkheden waren toen natuurlijk totaal anders dan dat ze nu zijn. Ja. Maar is er, is er destijds daar toen nooit uh, problemen over gemaakt? Want moet, moet Nederland dit wel doen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet precies hoe dat debat toen gelopen is. Kijk, ja. er is... Uh, in de eerste plaats uh, heeft het ook te maken natuurlijk met hoe het gegaan is in de Verenigde Naties... Hè, waar uh, Taiwan weggezet is uh, ten gunste van, het, uh, van, uh, van de Volksrepubliek. Ja. Is de, uh, u zegt al van die diplomatieke betrekking... Uh, China doet daar zelf ook heel bescheiden over. Heeft dat toch ook met het verleden te maken? Nee, het heeft meer te maken met, uh, met uh, hoe China in de wereld staat. Uh, China werkt vanuit een enorme historische vanzelfsprekendheid... Uh, China wordt geregeld door de Chinezen. Ze hebben verder geen missiedrang of de behoefte om de wereld het Chinese model op te, op te, op te dringen. Um, dus met andere woorden, er is heel sterk daar de filosofie van... Uh, iedereen moet het maar zelf uitzoeken zoals ze het hebben willen. En ondertussen werken wij aan uh, de goede toekomst van het Chinese volk. Ja, en toch, toch is het ook wel in hun belang, want ze willen daar geen model op leggen... maar ze zijn wel overal in de wereld Absoluut, actief om grondstoffen te halen bijvoorbeeld. Ja, er is natuurlijk een enorme economie aan het opkomen in China... en die moet uh, uh, gevoed worden met, uh, met uh, ja, energie, met grondstoffen... en daar is men natuurlijk mee bezig. Ja. Wat is het belang van uh, deze diplomatieke betrekking... voor het bedrijfsleven in, uh, in Nederland? Hoe belangrijk is het dat onze man daar zit? Groot, um, omdat uh, China natuurlijk wel een beetje lijkt op een markteconomie... Maar op de achtergrond speelt de staat natuurlijk nog steeds een hele grote rol. En daarom is het belangrijk voor een bedrijf... om op het uh, kritieke moment, uh, een deal wordt gesloten of niet... toch ook te kunnen laten zien dat je de backing hebt uh, van de Nederlandse overheid. Dat helpt? Dat, dat helpt zeker, ja. En, en waarom? Daar hecht men dan toch zeer veel belang aan? Omdat uh, grote investeringsbeslissingen uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, daar zit vaak toch ook een uh, partijpolitiek uh, uh, uh, element in. En speelt de partijpolitiek ook op het achtergrond mee. En dan wordt het al gauw een government-to-government-zaak. Nederland is een grote investeerder. Uh, relatief natuurlijk, maar we zitten wel in de, de, to, de toppen. Top vijf ja, geloof ik zelfs zo, in, ja. in China. Wordt Nederland goed gewaardeerd? Ja, Nederland wordt gezien als een, als een land met bijzonder grote prestaties. Men vindt wat we economisch presteren interessant. Men vindt wat wij op het gebied van landbouw interesseren. Zeer opmerkelijk dat je van zo'n klein grondgebied zo'n enorme landbouwproductie kunt genereren. Men is onder de indruk van onze prestaties op het gebied van wetenschap. In China valt het op dat veel Nederlandse universiteiten in toplijstjes staan van de wereld. Uh, dus wij staan er echt uh, zeer goed op, ja. Ja, kwam dat even goed uit, meneer Van den Berg. U was van harte welkom met de TU Delft. Ik was inderdaad van harte welkom <laughs> met de TU Delft. Ja, of ik was, ik ben het nog steeds. U bent het nog steeds. Ja, wat, ja. wat doet u daar? Of de TU, wat doet uh, de universiteit daar? Nou, het is goed om te begrijpen dat wetenschap een ontzettend internationale activiteit is. Misschien nog wel internationaler dan het bedrijfsleven. En dat betekent dat uh, als je een goede universiteit bent, zoals de TU Delft, dan zijn je contacten ook wereldwijd. En als je dan bovendien realiseert dat natuurlijk in China enorm geïnvesteerd wordt in de kenniseconomie, dan ligt dat land vol met mogelijkheden voor zeer vruchtbare wetenschappelijke samenwerking. En dat is waar de TU Delft enorm van profiteert, want men wil heel graag met de TU Delft samenwerken. Ja, en dan helpt uw kennis, meneer Van den Berg. Hartelijk dank dat u ons te woord wilde staan Geen over doubt. de relaties, diplomatieke relaties met China. Dirk Jan van den Berg hoorde u gaan we naar Amersfoort. Uh, Mark Robin Visser is daar in het dierenpark. De wereldberoemde primatoloog Dr. Jane Goodall brengt een driedaags bezoek aan ons land. En ze begint haar tournee daar in die dierentuin in Amersfoort. Het gaat er eigenlijk uh, vrij beschaafd aan toe. Dit zijn de ontbijtgeluiden van de chimpansees in het dierenpark uh, Amersfoort... Ik had eigenlijk uh, wat meer uh, herrie verwacht, maar ze eten gewoon uh, heel rustig eigenlijk. Hè? Ja, ze zijn inderdaad heel rustig. We, we gaan nu brood geven. Ja. En uh, daar zijn ze over het algemeen wel uh, gek op. Ah. Dus, uh, maar goed, ze horen natuurlijk ook dat er iets anders is dan normaal. Dus het kan best Ja, dan hebben met... ze het in de gaten. Ja, dat hebben ze zeker in de gaten. Dat ze kunnen me niet zien, want ik sta om het hoekje. Ik mag niet naar binnen, want anders worden ze onrustig. Ja, maar ze zijn heel erg gek op charmante stemmen van radioverslaggevers. Dus, uh, nou. dat, uh, dus <laughs> vandaar dat ze even de kat aan de boom kijken, denk ik. Is dit nou speciaal chimpanseebrood? Uh, nee, maar we hebben er wel. Uh, we hebben een, uh, een jaar geleden een uh, dieetanalyse gedaan. En. Uh, uh, uh, ja, net zoals bij mensen, volkoren bruin brood is het gezondste voor ze. Dus vandaar dat we dat geven. Oké. Okay. Ja, de beesten krijgen nu. Uh speciaal volkorenbrood. En wat hier nou nog steeds uh, staat, waar ik het hele ochtend eigenlijk al over heb gehad, dat zijn die uh, stukjes banaan met die uh, anticonceptiepillen uh, erin. Ja, die moeten dan ook nog aan de dames worden aangeboden. Eet ze ook gewoon uien? Ja, ze eten ook normale uien. Oh, goh. Onbehandelde uien. Ja, dus maar waar je zin in hebt. Ja, klopt. Brood. En die anticonceptiepillen, die worden voor het laatst bewaard? Uh, ja, dat is ook uh, een routine voor de chimpansees. Dat is heel belangrijk. Dus uh, daarmee uh, geven we dan ook aan dat de ontbijt is afgelopen. Zouden zij nou ook weten dat er hoog bezoek komt vandaag? Uh, dat denk ik niet. Nee. Dat denk ik niet. Dus, uh, maar goed. Uh, maar jullie weten dat wel. Ja, dat klopt. En we hebben er erg veel zin in. Ja? Ja. Jullie haar werk, zijn jullie bekend met haar werk? Ik heb wel eens een lezing van uh, Jane Koedel gezien. En uh, wel eens iets gehoord over haar, uh, haar programma, Roots and Shoots. Oh ja. ja. En dus uh, ja, ik ben wel, uh, ben wel heel benieuwd. Ja. En ik ben ook wel benieuwd hoe de, of, of en hoe de chimpen op haar uh, zullen reageren. Want ze zal uh, voor de schermen toch wel een kijkje willen nemen, denk ja. ik. Dus, uh, okay, ja, oké. Nou, succes met de bananen, met de anticonceptie en, uh, en de rest. Raymond van der Meer, uh, hoofdverzorging. Ja, vandaag is het zover. De rode loper uit. Ja, spannend, hè? Dat is uh, heel bijzonder dat zij hier is, natuurlijk. Het ja, is echt uh, leuk dat ze hier komt. Nou, ja. nou is zij natuurlijk, uh, ze is inmiddels 78, ze heeft meer dan 50 jaar ervaring met chimpansees. Uh, chimpansees in een dierenpark zijn toch heel anders dan in, in de natuur, of niet? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, het zijn uh, ook gewoon uh, nog steeds wilde dieren. En uh, we houden hier ook onze groep uh, echt in een uh, sociale structuur, zoals je ook in het wild uh, tegenkomt. Dus de gedragingen die we hier zijn... zijn eigenlijk ja, heel, helemaal vergelijkbaar met de gedragingen... die je ook in, de, in, de wil, in het wild ziet. Ja. Ja. Waarom, waarom zou ze eigenlijk Nederland of Amersfoort... hebben uitgekozen om langs te komen? Uh, nou, ze, ze heeft natuurlijk haar première van de, van de film... Uh, ja. Ja, ze gaat niet alleen naar Amersfoort, ze gaat ook nog naar Tuschinski in Amsterdam, waar een nieuwe film uh, wordt vertoond. Ja, precies. En uh, nou, Ik denk dat, uh, dat, dat ze Amersfoort ook gekozen heeft, om, uh, omdat we ze heel centraal liggen. Ja, dat is natuurlijk, ja. natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Uh, maar uh, ja, we hebben ook uh, uh, hier uh, een hele mooie groep, dus uh, dat zal ongetwijfeld meespelen dat ja. ze ook even hier komt kijken. Ja. Nou, we laten de heren en dames nog even lekker smikkelen. En dan gaat straks om negen uur het park open. En dan verwachten wij dus ook Jane Goodall. Tot straks. Oh, Mark Robin Visser in Amersfoort. En met een beetje geluk spreekt hij de beroemde primatoloog Goodall, Jane Goodall, om kwart over negen.